Na de enorme stormvloed aan programma's en krantenartikelen... over het Koninklijk Huis die u over u heen heeft gekregen... naar aanleiding van het bericht van de aanstaande abdicatie van de koningin... gaan wij u uh, de kennis doen vergroten over de geschiedenis van de Oranjes... en hun verhouding tot het Nederlandse volk. We gaan dat dus een beetje verbreden. In 1990 zond het spoor terug een documentaire uit over koning Willem III... koning der Nederlanden van 1849 tot 1890. Willem III stond bekend om zijn woede-uitbarstingen... en zijn onberekenbaarheid. Eigenschappen waardoor hij de bijnaam Koning Gorilla verwierf. In de loop van de 19e eeuw ging het goed met de sociale beweging in Nederland. Door de toenemende industrialisatie van Nederland... werden arbeiders steeds zelfbewuster. Steeds meer mensen hoorden de roep van het socialisme. Ze lazen recht voor allen en gingen naar socialistische bijeenkomsten. Het Uur der Vrijheid leek geslagen. Gemeenschappelijke vijand en doelwit was koning Willem III. Symbool van onderdrukking en decadentie. Luistert u naar Ras breekt het Uur der Vrijheid aan. Op mannen, broeders, aan verenigd, overgesluit sluit bij ons aan. Uw smart, uw lijden zij geledigd. ras spreekt het uur der vrijheid aan. ras spreekt het uur der vrijheid aan. Bij. We staan hier op het Waterlooplein uh, tegenover de Moos en de Aronkerk. Hier op deze plek, tegen deze muur van de Stopra en we tegen leunen, uh, was het café van Penning. En Penning was een veraansteld socialist in die dagen. Die, uh, in wiens koffiehuizen en bierhuizen heel wat vergaderingen belicht werden. Sagiele staat hiernaast. Rondom dat café hebben zich in februari 1887, toen koning Willem III, Derde 70 jaar ze worden, enorme rellen afgespeeld. Hè? Wat, wat, hoe hoe kwam dat nou, die, die, die, die controverse socialisten, oranje klanten? Je had een prachtige mythe natuurlijk, hè, van de goede vorst uh, die daar. Uh ver weg uiteraard altijd, met hele goede bedoelingen zat... en uiteindelijk als beschermer van het arme volk op Het Dat was iets wat zelfs Multatuli nog in de jaren 80, in diezelfde jaren 80, eigenlijk ja, toch een beetje propageerde. Hè? Als de koning dan wat verkeerd deed, dan kwam dat het slechte ministers... verkeerde raadgevers en zo hadden. De koning zelf bedoelde het goed. En voor dat Amsterdamse proletariaat en zeker voor het Joodse gedeelte daarvan, had die naam Oranje echt iets magisch. En uh, het Waterloopplein, het is dus nu uh, nog steeds uh, de grote markt van Amsterdam, de grote rommelmarkt van Amsterdam. Het was toen ook nog eens midden in de Joodse buurt ja. hè, en in een tamelijk verpauperde buurt. Waar dus uh, grote delen van de bevolking leefden van het venten, van het met wat spulletjes uh, rondtrekken. Die vaak inderdaad geen uh, vaste werk hadden, die vaak geen opleiding hadden. Dus eigenlijk een beetje het arme proletariaat. En traditioneel, zeer Oranje gezind. Ja, dan komen daar die socialisten. En dan nieuw Huis, die dus uh, ja, de rol van koning Willem III in een kwaad daglicht stelden, veel kritiek op hem hadden vonden dat het koningschap een van de ergste uitwassen... van dat kapitalisme was wat ze wilden bestrijden. Dus moest die koning ook weg. Maar dat was natuurlijk tegen het zere been. Dat escaleerde dus in die februari maand op de 70e liep... verjaardag van Willem III. Ja, dat liep hier dus nogal uit de hand. En dat werd natuurlijk uh, ja, eigenlijk wel min of meer uh, op poten gezet, kun je zeggen. Er werd gratis drank uitgedeeld. Er werden allerlei verhalen van dat die socialisten de koning uh, echt om zeep wilden brengen. En er werd dus echt een antisocialistische hetze. Uh, gekweekt. En dat heeft dus op deze plek dan geleid tot een uh, soort veldslag. Die socialisten zaten in het koffiehuis uh, De Leer van Waterloo en voelden zich zeer bedreigd. En aan de andere kant was het politiebureau. Maar uh, daar uh, was voor de socialisten uiteraard geen hulp van te verwachten, want dat waren hun grote tegenstanders. En ze werden belegerd en dat leidde tot een soort kleine veldslag waarbij zelfs revolvers werden getrokken, waarbij flink gevochten werd. En dat gaan we dus vandaag uh, in het spoor terug horen. Maar we beginnen in 1885, bij het eerste proces, grote proces... wegens majesteitsschennis, het proces tegen Van Ommeren. Tot zover Jacques Gile, samensteller van het boek... ...een kwaad leven over de parlementaire enquête van 1887. Het broeit in die jaren. Meer en meer mensen horen de roep van het socialisme. Ze lezen recht voor allen, gaan naar socialistische bijeenkomsten... ...en praten er met elkaar over. Het uur der vrijheid lijkt nabij. Op 1 januari 1885 verwijdert de Amsterdamse politie... een grote rode vlag van de Zwanenburgwal... waarop geschreven staat algemeen stemrecht of revolutie. Diezelfde maand wordt er op het Paleis van de Dam... met grote letters gekalkt dat het te huur is. Dan, in de nacht van 27 op 28 mei... verschijnt er een pamflet in de stad... dat eruit ziet als een koninklijk besluit en waarin koning Willem de Laatste aankondigt af te treden. Hij zal zijn jaarlijkse tractement van 600.000 gulden... afstaan aan het volk dat in zo'n diepe ellende is gedompeld, zo meldt het pamflet. Deze brutaliteit gaat te ver... en is aanleiding tot onderzoek bij een aantal socialistische bolwerken... zoals de Haagse drukkerij Excelsior... Onmiddellijk wordt Bert van Ommeren, notaris, klerk en secretaris van de Bond voor Algemeen Kiesrecht, afdeling Amsterdam, opgepakt. Het secretariaat wordt in beslag genomen. Tijdens het latere proces zal blijken dat van Ommeren al geruime tijd werd geschaduwd. Even twijfelt de officier van Justitie nog of hij van Ommeren wel zal vervolgen. Immers, de hele zaak kan in deze roerige tijden ook het omgekeerde effect hebben... dat van een overmatige belangstelling voor het socialisme... En hij krijgt gelijk. Want voor het eerst grijpt de massa naar recht voor allen om de zaak op de voet te volgen. Zo ook Jacobus Witte, werkloos bouwvakker die door de zaak van Omeren kennis maakt met de socialistische beweging. Het was, uh, ja, ik was net uh, op hout om een, uh, een bankje te zoeken. Want uh, ik was al acht weken werkeloos en ik uh, loop op de hele Gracht, kom ik gauw Vierbrink tegen. Ik zeg, hij over ja. Hij zegt, hei Hij zegt, ga mee. Ik zeg, maar naartoe. Hij zegt, naar het paleis van Justitie, want uh, Van Ommeren wordt vrijgelaten. Ik zeg, Van Ommeren? Ja, hij zegt, die, die, die is opgepakt met, voor het plakken. Ik zeg, ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Want uh, ik, uh, ik las dan wel eens, uh, ik hoorde wel eens, uh, of ik las dan wel eens Recht voor Alle. En daarin schreven ze dan over Van Ommeren, over dat proces. En uh, nou, en dat, uh, dat die bladen, die spraken me wel aan. Ik, ik, ik, ik, daar voelde ik wel wat voor. Dus ik zeg tegen Gauv: Nou, goed, ik ga met je mee. Ik wil dat wel eens even meemaken. Dus nou komen we bij het Paleis van Justitie. Nou, drie, vierhonderd man staat ervoor. Ik kijk mijn ogen uit. En om half twaalf kwam hij eruit. Van Ommeren. Het was uh, een hele gewone man. <laughs> <tog en <tog en Wat dacht u dan hoe hij hoe eruit ziet? zien? Nou ja, ik denk dat is een, een, een, een martiale figuur... Met een, met een baard en een snor en lange haar. Maar heel gewoon, hij was helemaal niet groot ook. Een gewoon pakkie had hij aan... Ja, ik zou maar zeggen een socialistie pakkie. Wat is dat, een socialist pakkie? Nou ja, heel gewoon, niks, niks geen opsmuk... en uh, geen vouwen in zijn broek. En, nee, een, een, een heel gewoon mannetje. Nou, en toen begonnen al die mensen die begonnen... Te, te, te zingen en te klappen. En overal kwamen rode vlaggen tevoorschijn. De een had een, had een stuk gordijn... en de andere had, had, had, had weet ik veel... Een, iets maar rood was. Want dat, dat, dat, was, het, dat was het symbool van, de, van het socialisme. En er was ook een zwarte boezelaar. De, de, de, de zwarte vlag hadden we niet. De boezelaar dient als rouwvaan. Want hij was veroordeeld, hè? Hij kreeg toen uh, een jaar uh, gevangenisstraf. Ja, een jaar. Nou, dat was... Uh, Zoals we dat gelezen hebben dan in, het, in het Blad van Recht voor Alle... Nou, dat was allemaal justitie, want Zoals ze dat gedaan hebben, klopte er geen, geen, geen ene mallemoer van. Zo niet? Nou, helemaal. Ze hebben hem helemaal niet zien plakken. Helemaal niet. Er waren getuigen bij die herkenden hem niet eens. Want de een zei hij had een snor en de andere zei hij had uh, lang haar. Nou, dat was helemaal niet zo en uh, nou, in de, in de rechters die hebben dat gewoon opgepakt van die rechercheurs. Dus ja, die, die regisseurs die, die werden geloofd. En, en, en die andere mensen, die getuigen, er waren er dus, nou, wat zal ik zeggen, stuk of, uh, stuk of vier, vijf getuigen waren er wel voor, voor van Maar die werden allemaal niet geloofd. Maar hoe ging dat dan verder? Want u stond daar met drie, vierhonderd man voor het uh, gerechtsgebouw. Ja, en en wat, wel, wat gebeurde er toen? Nou, er werd gejuicht en, en, en geklapt. En, en toen werd er, was er altijd een leider en die zei: zuiver... En nou gaan we? Nou gaan we naar de Dam. Dus uh, dat was zingen, strijdliederen. Tarandarari, da -da -da -da Jamarie. -da -da -da -da. Dat was machtig. En je werd. Uh, je werd helemaal meegesleept. Je werd helemaal. Dat had u ook nooit van tevoren meegemaakt. Wel, nee, wel nee. Dit was de eerste keer. Nou, ik, ik was meteen gepakt. Ik, ik, ik was er meteen, meteen voor in. Ja, het, het, was, het was echt zoals ik. zoals ik het echt wilde van binnen. Ik voelde het. Van Ommeren neemt zijn eigen verdediging ter hand. Op 7 augustus 1885 is de publieke tribune van de rechtbank aan de Prinsengracht afgeladen. Als Van Ommeren het woord krijgt, is het doodstil. De politie heeft een tendensproces op touw willen zetten. En als ik veroordeeld word, dan veroordeelt men mij niet als majesteitsgenner. Want die beschuldiging is als spinracht uiteengeslagen. Maar dan veroordeelt men de dragen van socialistische denkbeelden. Zal dit iets helpen tot uitroeiing daarvan? Nee! Wanneer ik in de kerken word geworven, zullen er honderd onderdanen in mijn plaats opstaan. Het schijnt verdacht te zijn omgang te hebben met de socialisten. Waarom ben ik anders gesurveilleerd door een regisseur? Maar wat voor misdaad moet het dan zijn, werkelijk een socialist te wezen? De toestand der mensheid is onhoudbaar en veroordeeld zichzelf. Wij, socialisten, bestuderen die toestand en de grote westen. We houden ons onvermoeid bezig met de oplossing daarvan. Nog in plaats van met ons op openbare vergaderingen in debat te treden of onze geschriften te weerleggen, worden wij op allerlei wijze door de politie gedwarsboomd. De strijders van onze beginselen worden door haar speuronder beloerd en achtervolgd. De regering van land en gemeente meent dat het welzijn des volks ...geen regeringszaak is... ...zij wij het beslist rekening te houden met haar tijd... ...en grieft en terft het volk nodeloos... ...door de onthouding van zijn burgerrecht. Toch zou van die kant... ...door invoering van de allernoodzakelijkste hervormingen... ...zoveel kunnen worden gedaan... ...om de dreigende revolutie... ...haar verwoestend karakter te ontnemen. Want die revolutie is daarbij. Elk denkend mens ziet het in... Alleen de overheid is blind, het kan ook niet anders. Een onverbiddelijke wet hoopt als gevolg van de hedendaagse productiewijze, Het kapitaal in voortdurend minder handen op en verarmt meer en meer de overige bevolking. Naarmate de heerszucht en hebzucht der bourgeoisie klimmen, naar die mate klinkt meer en meer de nood der werklieden, totdat deze door de honger en gebrek zich in straten en stegen verzamelen om de zwart te gaan. het symbool van de honger en van de dood, en als zij dan niet arbeidend kunnen leven, wel nu, dan zullen zij strijden ten dood stellen. En die dag is nabij. In alle landen wapenen zich de onterfden en verdrukten. De voorpostgevechten zijn reeds begonnen. En reusachtig groot staat de genius der revolutie voor ons. Van zijn zware trit schudt de aarde en de sidderende tirannen klinkt er toe. Ik was, ik ben en zal weer zijn, ik zal weer zijn... En wederom zal ik aan de spits de volken gaan. Op uw nek en op uw hoofd en op uw kronen zal ik gaan. Liep u zomaar door de stad of ging u ergens heen met al die mensen? Ja, we gingen naar het, uh, naar het volkspark. Ja, <laughs> daar was ik ook nog nooit geweest, het volkspark. En er was een heel plankier en, en, en met een, met een uh, balustrade. En, en daar ging Van Ommeren, die ging daar, uh, en nog een paar uh, fortuin ook nog... Mm. En eh, die gingen daar een reden houden over het socialisme... en hoe het, eh, hoe het allemaal in zijn werk zou gaan... als de, het socialisme aan de, aan de macht zou komen. Nou, dat, dat, eh, ja, dat ging erin. Dat was koek natuurlijk. Het was, na, na, na, na iedere paar zinnen was het juichen. En, eh, ja, dat was, dat was prachtig in dat volkspark. Ja, ik eh, ben, er veel keren, ben er veel keren geweest. Later. Later, ja. ja ook met mijn... Me. Met me, mijn kinderen ook nog wel. En, en, en vertelde ik, hier, hier heb Van Ommeren gestaan. Nou, toen waren, waren we allemaal nog, waren we echt socialisten geworden. Echt, ja. Wat was echt socialist? Nou, echt, dan, je voelde je één met die mensen. Ja, als je die toespraken hoorde van die mensen, ik, ik, zou, het niet zo, ik, ik zou het niet zo kennen. Maar die mensen, die, die, die sleepte je mee en dan hè, werd je helemaal warm van binnen. Ja, dat, dat, dat was het echte. Ja. Bent u toen ook lid geworden van de SDB? Ja, nou, wat dacht je? Meteen, ik meteen. Uh, drie weken later ben ik lid geworden. Hoe ging dat verder, die, die weken na dat, uh, de veroordeling van Van ja. Anderen? Nou, die, die zomer dan gingen we trokken. We iedere de avond naar de Dam. Uh, er kwamen steeds meer mensen. Steeds meer. Je, je, je weet niet waar ze vandaan kwamen. Ik, ik, ik, ik weet niet of het allemaal wel uh, ja, rode noemden ze ons dan. Hè? Van die rode vlaggen en zo. Maar ik weet niet eens of het allemaal rode waren. Het, uh, ik, ik, ik denk het niet. Ik denk ook wel dat er veel relletjeszoekers uh, bij waren... Hoor, die, die echt uh, op, op, op, verniel, op, op verniel uit waren. En dat was niet de bedoeling van, van, van ons socialisten. kwam De politie die kwam daarop af en, en ja, er moest een eind aan komen. En die veegden in het plein helemaal schoon. Maar uit alle hoeken, de, de, de, de, hoe heet het, de, de, de Nieuwe Dijk vlogen ze op de Warmerstraat, de, de Damstraat, de Kalverstraat. Maar dan was het plein schoon. Nou, in een mumfentijd stonden ze weer allemaal op het plein. Dan, ja, en dat kan uh, twee, drie, vier keer goed gaan. Maar dan is het eindzoeken. En dan gaat de politie uh, die gaat met, met, met rammen, met de platte sabel. En dan, worden, dan vallen er ook gewonden. En dat blijkt ook wel, want... Uh, <tie> dat stond er in de krant? 23 gewonden. Ja, politie ook, men, politiemensen ook, hoor. Want ja, wij, wij sloegen ook terug natuurlijk. Een steen uit de straat en uh, smijten. En, en ik was nogal... Uh, ik ben nog niet zo klein. En ik kon ze over de hoofd heen kijken. En ik zie er ineens een, een, een jongen langs de kant. Bij, bij, het, uh, bij de dam, langs de kant. Helemaal, zijn hoofd helemaal bebloed. En die jongen die lag daar met bloed. En later, uh, de, de volgende dag, heb ik in de krant gelezen dat hij... Uh, zijn oren was er afgehakt. Door de politie? Ja, door de politie. En, en, en dan zeggen ze nog dat ze met de platte sabels sloegen. De rebellerende mensenmassa groeit dagelijks. Toch zal de woordvoerder van de Sociaal-Democratische Bond, Fortuyn, begin september verklaren dat de Bond tegen de relletjes is, maar dat het wel de voorboden zijn van de revolutie die op handen is. Ook de pers stelt zich afkeurend op. Zo schrijft de journalist Johan Hendrik Geerke in de avondkrant De Amsterdammer... Als getrouwe schrijvers van de geschiedenis van de dag... hebben wij niet mogen nalaten hierboven te vermelden... wat gisterenavond is voorgevallen. Maar het is een onaangename plicht de historie te beschrijven... van zulke zinloze en belachelijke beweging... als thans zich in onze stad openbaart. Naar buiten zal het kortweg heten dat hier socialistische woelingen heersen. Doch er is niets meer onwaar dan dit. Een troep jongens die het een schone gelegenheid vinden... om ongestraft baldadig te kunnen wezen enige ontevredenen, gelijk er altijd zijn... en voor de rest nieuwsgierigen, jongens en meisjes... mannen en vrouwen, heren en dames... dat zijn naar waarheid de elementen van al de oploopjes. Dat zijn de mensen die de straten zo versperren... dat de politie ruimte moet maken. Het zij goed schiks, het zij kwaadschiks. Men kan zich daarbij nauwelijks een denkbeeld vormen... van de kinderachtigheid van het grote publiek. Het staat op de dam urenlang de sabels van de agenten aan te gapen trekt zich wat sneller of langzamer terug... wanneer die sabels op hun ruggen dreigen neer te komen... en vormt opnieuw een oploop... zodra de politie op haar schreden terugkeert. Dat spelletje herhaalt zich tienmaal, honderdmaal misschien. Niet te verwonderen dat dan het geduld der agenten ten einde raakt... en van tijd tot tijd niet louter met de platte kant van de sabel geslagen wordt... en ook dat wel eens een onschuldige toevallig of door beroepsplichten in de drukte verzeild geraakt... een onaangename herinnering mededraagt. Van zo'n ongeluk kan de telegraafbesteller nummer 60 spreken... die in het geheel niet voor zijn plezier in de drukte was... en toch een sabelhouw opliep. Hij deelt trouwens dat lot met de inspecteur Hazenberg. Burgemeester van Tienhoven veiligt een verbod op samenscholing uit... En op 27 augustus komt minister Heemskerk naar Amsterdam om de crisis te bespreken. Moeten de huzaren worden ingezet, maar de ergste onlusten lijken dan voorbij. Een maand later wordt het beroep van Van Ommeren verworpen. Begin januari vertrekt hij naar Groningen om zijn straf uit te zitten. In recht voor allen verschijnt een afscheidsgroet aan Van Ommeren. Verheug u vriend, al kan ons niet verblijden. Dat ons verlaat als een gevangen man. Wij blijven toch voor recht en vrijheid strijden. En vrezen niet voor koning of tiran. Mocht na een jaar de dag zijn aangebroken. Waarop het volk. Zichzelf verheft als heer Stel u gerust, uw straf wordt Wij zien elkaar in het vrijheidsleger weer Stel u gerust, uw straf wordt Wij zien elkaar in het vrijheidsleger weer ook 1886 zal een onrustig jaar worden. Het ontslag van de hoge ambtenaar Krol, die ontslagen wordt omdat hij SDB-lid is, leidt tot rellen. In juni wordt Domela Nieuwenhuis tot een jaar veroordeeld wegens majesteitsschennis. Wederom rellen. Op 25 en 26 juli breekt in de Amsterdamse Jordaan het palingoproer uit... als de politie het palingtrekken, een geliefd volksvermaak, wil verhinderen. Een ware veldslag volgt. Op de zaterdagse brug wapperen rode en zwarte vlaggen... en het vrijheidslied schal door de stegen van de Jordaan. Tot burgemeester van Tienhoven militairen inzet... die met scherp op de mensen schieten. Er vallen 26 doden. De socialisten krijgen de schuld. En onder andere Van de Stad en Fortuin worden opgepakt wegens opruiing. Kolporteren met recht voor allen wordt verboden. Voor de agent is er een kistje sigaren wegens bewezen diensten. En twee fameuze oranje klanten, de gebroeders Mens uit de Willemstraat... ontvangen een ridderorde en een jaarlijkse uitkering van 200 gulden. Het is weer rustig in de stad. Januari 87 komt van Ommeren vrij. Zijn veroordeling, maar vooral die van Domela Nieuwenhuis, hebben de socialistische haat jegens het Koningshuis flink aangewakkerd. Ter ere van de 70e verjaardag van de koning brengen ze het schotschrift Uit het leven van koning Gorilla uit, waarvoor koning Willem III model staat. Een fragment. Behalve aan Bages was zijn dierbaar gorillaleven voor de andere helft aan de dienst van Venus gewijd. Vooral in het buitenland zwijnde hij zo liederlijk... dat zelfs de meeste vorsten van Europa... vermeden om Gorilla op hun reizen te ontmoeten. En dat wil wat zeggen. Want die heren hebben al zeer weinig recht... de neus op te trekken over anderen. Maar toch deden ze het nog over hun neef Gorilla. En terecht. Te El waggelde hij smoordronken over straat... en liep gevaar door de ruiten van een bazaar te rollen. Te V deed hij op klaarlichte de dag de vuilste sletten in het logement komen... waar hij zijn intrek had genomen... terwijl hij de villa A geheel bevolkte met veile dieren. Te C, in het hotel R, vertoonde hij zich naakt als een zwijn in de tuin... terwijl dames voorbij kwamen. Een Amerikaan die met zijn vrouw en dochters in dezelfde plaats gelogeerd was... dreigde hem voor zijn raap te blazen als hij zich niet behoorlijk klede... en klaagde hem bij de politie aan wegens aanslag tegen de zeden. Gorilla werd daarop gedagvaard, maar antwoordde dat hij onschendbaar was... en heest ten teken daarvan boven zijn logement de vlag van zijn land... die met roem gewapperd had op alle zeeën... en nu moest dienen tot bescherming van de bestialiteiten van deze mandril. In diezelfde plaats nodigde hij dokter M, een zeer achtenswaardig geneesheer... als gast aan zijn tafel. Onze esculaap verscheen, deftig in zwarte rok en witte das... De vorstelijke gastheer was gedoken in een vuil, wijd lakensvest... en luidde het gesprek recht vorstelijk in met de volgende zinsnede. Jullie doktoren hebt toch een lekker baantje. Je komt bij alle vrouwen en kunt overal je vingers insteken. De geneesheer antwoordde dat hij niet gekomen was om smerlapperij te horen. Nam zijn hoed en vertrok. 19 februari is het eindelijk zover. De koning is jarig. Overal in de stad staan erebogen en de kinderen hebben het vrij van school. De verslaggever van de Amsterdammer, Johan Geerke... die over de rellen rondom Van Ommeren nog zo afkeurend schreef... is er als eerste straatjournalist van Nederland vanaf het begin bij. Ja, de co, mijn hoofddirecteur, zei... Ja, je wordt verslaggever, maar ik wil je niet op de redactie zien. Een verslaggever behoort op straat te zijn en behoor, of hoort in het café te zitten. En liefst in veel cafés. Want het nieuws ligt op straat en dat ligt niet op het redactiebureau. Als je nieuws hebt, dan zorg je maar dat een kopijloper van onze krant dat bij je komt afhalen. Dat was eigenlijk het nieuwe... In, uh, van, van deze krant dat de verslaggever on the spot was, hè? hij was ja. uh, ter plekke waar het gebeurde en niet uh, zoals meestal te doen gebruikelijk toen de tijd... Uh, op de redactie waar dingen dan binnenkwamen... en aan bij elkaar geflanst werden. In die dagen, ja, goed, het was... Uh, ja, 19 februari uh, was Willem III, werd 70 jaar. Nou ja, dat was uh, de directe aanleiding om eens een uh, groot feestje te gaan bouwen. Hè, en, uh, en daarmee dus uh, woningen en huizen en winkels van socialisten te verbouwen eigenlijk. Hè. Dat, uh, dat, de, dat, de, de verjaardag, Koningsdag, hè, dat was de directe aanleiding voor... Uh, voor de furie, want uh, Oranjefeest en Jenever. Want uh, er waren deftig geklede heren die in allerlei obscure cafés... Jenever uitdeelden aan uh, allerlei figuren in de Jordaan. En, en ze ophitsten tegen, tegen de socialisten. Heb je Zo... dat toch gezien? Ja, also, ik heb het uh, gezien. Ik, heb, ik ben op een vergadering, was ik als verslaggever. En daar sprak een bekende... Uh, socialist voor Tuin, een boekhandelaar uh, uit uh, de Tuinstraat. En die vertelde dat hij in cafés uh, mensen had gezien... die uh, eigenlijk uh, met Geneve werden omgekocht... En, uh, uh, om zich te gaan weren tegen de socialisten. U was dus eigenlijk al die dagen op straat? Ja, dag dag... 19 uh, februari. Nou ja, Ik sl sliep ook af en toe wel eens hoor, want uh, dat, uh, dat moest ook wel even gebeuren. Maar het was drie dagen achter elkaar eigenlijk, hè, vanaf zaterdag was het druk met uh, oranje demonstraties in Amsterdam. Er waren ook tegendemonstraties, met name op de Rozengracht. Op dat moment heeft de politie uh, in die zin ingegrepen dat ze uh, voorkwam dat uh, beide groepen demonstranten bij elkaar kwamen. Dat was uh, zo de 21ste februari, een paar dagen na uh, de verjaardag van... Willem de, III. Der er waren toch geregeld wel wat samenscholingen. Nou ja, verder werden er op straat ook brochures verkocht, hè, zoals uh, de brochure Koning Gorilla... en uh, ook uh, de andere anti-oranje brochure, die merkwaardig geweest Oranje Boven heette, maar ik, uh, Dat stimuleerde misschien de, de verkoop. Hè. Uh, <kliek> Die eerste drie dagen hè, van, uh, vanaf zaterdag, hè, de verjaardag van de, van de koning... Dat, dat, uh, dat is eigenlijk een aanloop geweest tot een, uh, een zeer groot incident... wat uh, toch nog wel een behoorlijke nasleep heeft gekregen. En dat, uh, dat vond plaats op uh, dinsdagavond 22 februari. En eigenlijk heel laat op de avond, namelijk om 11 uur... Dat, euh, nou ja, plegen nette mensen toch euh, in, in een werkstad als Amsterdam euh, in hun bed te liggen. Hè? Maar euh, op dat moment, euh, zo laat in de avond, euh, ja, waren wat... Euh, Socialisten bijeen in Café Penning op uh, het Waterhoekplein. En dat is uh, schuin tegenover de Mozes en Aaron-kerk was, uh, was dat gevestigd. En uh, ja, die uh, zaten wij daar met elkaar aan het discussiëren. En uh, ik was buiten en op een gegeven ogenblik hoorde hij in de verte een soort gezang en dan uh, en wat schrille kreten van, uh, van vrouwen en kinderen en zo en dat uh, dat ging over in een soort gezang wat heel, uh, wat heel duidelijk werd en dat, uh, nou ja, dat was eenvoudig het bekende lied hop hop hop hangt de socialisten op ja, en toen wist ik wel dat uh, de richting uit zouden komen van uh, Café Penning dus ik had mij uh, uitstekend uh, opgesteld wat dat betreft en uh, nou ja, die stoet kwam tot stilstand voor het café van Penning. Geheten De Leeuw van Waterloo. En uh, nou ja, eerst was het een, een heel gejoel. En uh, vervolgens uh, ja, ging er een regen van, uh, van stenen werd er, werd er naar het café geworpen, Zodat dus er na enige tijd geen ruik meer in zat. Een ingezonden brief uit De Amsterdammer. Op het Waterlooplein. Meneer de redacteur. Toen ik gisterenavond uit het Odeon kwam... en het Waterlooplein bereikte, vond ik daar een groot tumult. Een poosje was ik toeschouwer van de beweging... die zogenaamde oranjegezinden bij het lokaal De Leeuw van Waterloo maakten. Ik hoorde schieten, zag de politie met de sabel ageren tegen hen... die in De Leeuw aanwezig waren... en begaf mij naar het politiebureau waar arrestanten werden binnengebracht. Een paar lieden op straat zagen mij voor sociaaldemocraat aan... en begonnen mij te slaan. Ofschoon ik herhaalde malen te kennen gaf dat ik geen sociaaldemocraat was... hielden zij niet op met hun handtastelijkheden... en drongen mij het politiebureau binnen. Zelfs in dat heilig oord gingen zij voort hun woede aan mij te koelen. Totdat er eindelijk een politieagent op mij toetrad... met de uitroep, je bent mijn arrestant... Ik antwoordde daarop, dat zie ik. En nadat deze politieagent mij had betast... en onderzocht of ik ook wapens droeg... greep hij mij in de borst met de kalme vermaning. Kerel, wat let me, of ik steek je met mijn sabel door de borst. Gelukkig verschenen er weldra enige heren... die mij op het plein gezien hadden... en mij verlosten uit mijn netelige positie. Het kan ze nut hebben dit mede te delen. Uw dienstwaardige dienaar, X toen gingen de deuren open en toen hoorden we een aantal knallen. En, uh, het was natuurlijk donker, er scheen wel wat, uh, wat, uh, scheen wel wat licht. Maar de veronderstelling die ligt voor de hand dat uh, vanuit het café, vanuit de deuropening en zo... Me, met revolgers uh, werd geschoten in de richting van, uh, van de demonstranten. Nou... Uh, hoorde ik dat dit geen... Het was, was eigenlijk niet zo echt. Hè? Het, was, het waren geen scherpe knallen. Dus er werd niet met scherp geschoten. Maar waarschijnlijk gewoon uh, losse flodders. Hè? Maar dat zorgde toch uh, voor behoorlijk wat uh, paniek. Zodat die uh, de aanvallers uh, of die demonstranten voor de deur even op, het, uh, op de loop gingen. Uh, die schoten was, uh, was voor de waren voor de politie de aanleiding om uh, de aanval op het café te openen. Want die, ging niet uit van, die, ging, die aanval ging niet uit van de demonstranten, maar die ging uit van de politie. En nou ja, de politie is in dat café, hè, zoals ik met mijn eigen ogen heb uh, aanschouwd... en zoals ik ook in mijn krant heb geschreven, die is daar uh, aanzienlijk te keer gegaan. Hè. Alles wat daar in dat café was en wat niet kon vluchten, dat werd. Mm, nou, in elkaar geslagen, dat ging op een buitengewoon uh, bloedige manier ging dat toe. De politie sloeg wel met de sabel uh, iedereen die in het café was de straat op. Hè? En uh, werd op die manier eigenlijk in handen van die uh, furieuze massa gespeeld. En daar werden ze dan door uh, die mensen nog eens even, door die uh, oranje klanten nog weer eens even extra in elkaar geslagen. Ik weet niet, ik denk dat uh, de politie uh, het gezonde volksgevoel hier uh, de vrije loop liet. Hè? En uh, nou ja, de hulp inriep van, uh, van die massa eigenlijk om uh, al die arrestanten naar de overkant naar het bureau te brengen. Ook politieagenten hebben trouwens arrestanten naar de overkant gebracht. Hoor. Zo was er een, een, een man die helemaal uh, in elkaar dreigde geslagen te worden, hè? Die, uh, uh, van de stad. Die... Uh, Stelde zich uh, onder bescherming eigenlijk van een politieman. En, uh, nou ja, een rechercheur die heeft hem naar het uh, bureau gebracht en dat leek mij een, uh, een redelijk uh, fatsoenlijke man, want die beschermde hem tegen, de, tegen het aanvallen van het en, uh, ja Ik ben daar ook een beetje uh, in de buurt gebleven, hè, toen iemand zo naar uh, het bureau liep. Brief van van der Stad, Pieter van der Stad aan L. de Haan in Sneek. 5 maart 1887. Waarde partijgenoot. Dank voor uw belangstellend schrijven. Toen ik u de briefkaart zond, waarbij ik u mijn verwonding kenbaar maakte... en dient ten gevolge onze afspraak moest uitstellen... dacht ik niet nog diezelfde avond weer in het geval te zullen verkeren... dat mijn leven ten tweede malen zou worden bedreigd. Een inspecteur van politie had op erewoord verzekerd dat elke herhaling van hetgeen de vorige avond had plaatsgehad door hem met kracht zou worden tegengegaan. En niet tegenstaande dat woord heeft de politie met behulp van christen en jodenschuim die avond alles letterlijk stuk gehakt en vernield mensen nog voorwerpen ontziende. Op zijn verzekering was ik bewust de avond bij Penning met mijn vrouw, oudste dochtertje en een bij mij inwonende juffrouw en wonder boven wonder, hoeveel die avond ook ernstig zijn verwond... wij zijn er best afgekomen. Bedoelde juffrouw kreeg een sabelhouw op het hoofd... die echter niet ernstig bleek te zijn. Ook mijn vrouw ontving er een, doch deze drong niet verder door dan tot haar hoed. Mijn dochtertje bleef ongedeerd en ook ik... ofschoon ik ergerlijk mishandeld ben geworden. Het grauw sleepte mij bij mijn haren naar het politiebureau... En waren het niet dat een rechercheur der politie mij had herkend en beschermd... zekerlijk hadden ze mij vermoord. Althans, ze liepen met het mes achter mij aan... maar werden in de uitvoering belet door gemelde rechercheur... en later door de reporter van Dagblad De Amsterdammer. Maar hadden ze geweten wie ze sleepten... dan waren voor mijn gezin zekerlijk die herkenning noodlottig geweest. Maar in dat bureau daar was het een uh, waanzinnige chaos. Hè? Daar, uh, daar lagen inderdaad zo'n uh, omstreek 27 à 30 uh, mensen lagen daar gewond uh, op alle mogelijke plekken uh, in dat bureau. Hè? Die, uh, en daar als uh, arrestanten werden beschouwd. Dus. Was er medische hulp? Uh, aanvankelijk niet. Maar uh, ik heb... Uh, zelf een adres opgegeven van een, uh, van een dokter die in de buurt woonde... en aan iemand gevraagd of hij zo, zo spoedig mogelijk die, uh, die arts wilde, wilde roepen. En die is na enige tijd ook wel gekomen. Maar ja, dat was een uh, particulier initiatief hoor, van mijzelf. Ik had niet de indruk dat uh, nou ja, de politie op dat moment... Uh, er veel behoefte aan had om geneesheren om zich heen te hebben... Maar u was dus eigenlijk erg kwaad over de gebeurtenissen. Want u hebt een heel verleidend stuk in uw krant geschreven. Ja, het, het verleidend stuk. Maar het was toch. In zekere zin was het een objectief stuk. Hè? Het, gaf, uh, het gaf weer wat er echt gebeurd is. En uh, nou ja, ik vond ook wel dat uh, deze reële gebeurtenissen in een stad als Amsterdam... Hè, dat er veel reden was om daar boos over te, over te zijn en te worden. Hè, en dat, euh, nou ja, dat schade de objectiviteit allerminst. Hoor. Uw verslag, en dat verslag van de Amsterdamse krant... Mm -hmm. met name weken heel erg af van de officiële politierapporten. Er werd een onderzoek ingesteld. Ja. U werd opgeroepen. Hoe ja. ging dat? Ja, ach, uh, opgeroepen. Uh, ze vroegen of ik uh, op het bureau wilde komen om uh, daarover te praten. Hè? Maar toen ik uh, dus op het bureau kwam en merkte dat ze eigenlijk uh, uh, een verhoor bedoelde... toen heb ik gezegd, nou ja, uh, ik hoef niet verhoord te worden... want wat, uh, wat ik weet van die zaak heb ik in mijn krant geschreven. En uh, lees dat maar, dat is, dat is mijn verklaring. Nou, daar was voor mij de, wat dat betreft, kous uh, af, hè? En er waren ook andere verslaggevers opgeroepen? Ja, er waren van uh, een paar andere kanten ook verslaggevers opgeroepen. En uh, een van de, van de verslaggevers, uh, die uh, Amsterdamse courant, die heeft uh, eveneens verwezen naar zijn verslag. Maar anderen die hebben of... Uh, hun verslag veranderd. of Echt waar? Ja. Die hebben hun verslag veranderd. Of uh, hebben gezegd. Uh, nou ja. Of hebben aanvullende verklaringen afgelegd. Hè, waardoor de zaak toch wat uh, gerelativeerd werd. En dat. Uh, ach, dat was in zoverre. Uh, vervelend. dat. Nou uh, ja. Uh, bij een latere behandeling in de gemeenteraad. Hè, uh, de burgemeester als hoofd van de politie. Uh, Verklaarde dat uh, de verslaggevers, die uh, dus niets te verklaren hadden aan de politie, maar het alleen uh, hun krant lieten doen. De burgemeester zei dat uh, wij ons in een verklaarbare, abnormale toestand hadden bevonden. door de rellen die daar plaatsvonden. En dat u daarom maar onwaarheid had geschreven? Ja, die conclusie zou je, zou je haast uh, moeten trekken: dat, dat hij uh, dat bedoelde. Maar. Uh, ja, dat is natuurlijk volslagen onzin, want ik denk dat uh, de verslaggeving van, uh, in mijn krant dat die, uh, ja, een veel groter waarheidsgehalte had dan alle processen verbaal die de politie in de, deze zaak uh, boven water heeft gebracht. De schadevergoeding die de socialisten Penning en Bos aan BNW vragen, wordt afgewezen. Men verschuilt zich achter de abnormaliteit der verslaggevers en insinueert zelfs dat het de socialisten geweest zijn die door de aanval zijn overgegaan. Woensdag 23 februari veiligt de burgemeester eindelijk een verbod op samenscholingen uit en de rust keert weer. Werkloze bouwvakkers helpen Penning het café weer op te bouwen. In een hoek metselen ze een bizar standbeeld van de reliquieën van de strijd. Stukken spiegelglas, kapotte biljartkeus, keien en stoelen. Twee dagen later is het café weer open. Het jaar van koning Gorilla is nog niet voorbij. In het najaar van 1887 diende de rechtszaak tegen de 23-jarige Alexander Cohen... die de koninklijke koets weg met Gorilla heeft nageroepen. Cohen is een geboren rebel die overal waar hij komt vijanden maakt. Zo heeft hij net in Indië 2,5 jaar gezeten wegens het beledigen van zijn meerderen... Als kind al blaast hij met buskruid zelfgegraven gangen op, spijbelt van school en koopt als elfjarige met zijn vriendjes een echt pistool. Tijdens de rechtzitting verdedigt Cohen zich al dus. Behoort niet de gorilla thuis in Afrika, het zwarte werelddeel? En ligt niet ons gezegende vaderland, het dierbare plekje grond, waarop volgens het populaire liedje ieder vrij en blij leeft, in Europa?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 Deed ooit een aap zijn feestelijke intocht in een stad, waar men dan grote sommen geld verkwiste voor versieringen en nog grotere sommen uitgaf aan je never om het verknochte volk kunstmatig te begeesteren en tot de alcoholische liefdesbetuigingen te dwingen? Zag het ooit? Doch waartoe meer? Het zal overbodig zijn nog meer bewijzen bij te brengen om u te overtuigen. Indien ge er ooit aan getwijfeld mocht hebben, wat ik niet denk... dat een gorilla geen koning en allerminst onze nobele... uitstekende koning kan zijn. Door slechts te beweren dat hij beledigd zou kunnen zijn... door de uitroep weg met gorilla... beledigt het openbaar ministerie zelf onze vorst. En van dat ogenblik af heb ik en heeft ieder het recht... datzelfde openbare ministerie aan te klagen van majesteitschennis. Toen werd ik beschuldigd van het feit dat ik dus de koning een gorilla genoemd zou hebben. Maar dat was niet zo. Ik heb alleen maar geroepen, weg met gorilla. Leven het socialisme, leven door maar een nieuwenhuis. Ik heb het over de koning niet gehad. Maar bedoelde u de koning dan niet met dat gorilla? Natuurlijk bedoelde ik de koning met dat gorilla, maar ik heb het niet gezegd. Nee. En later, toen het proces voorkwam... Toen heb ik in een hele handige pleitreden... waarbij me ze me helemaal hebben laten uitspreken... Mm -hmm. heb ik zelfs gesteld dat niet ik de majesteitskennis schennis had gepleegd... maar het Openbaar Ministerie. Want die had gezegd dat ik met gorilla koning Willem III bedoeld zou hebben. Onze geëerde koning in een gezegend Nederland. Stel je voor... En u, u kon dat gewoon vertellen op die... Uh, ik heb bij... dat gewoon verteld. Ik was wel een beetje obstinaat tijdens die zitting, hoor. Want uh, toen het proces afgelopen was... en de rechtbank zei dat de uitspraak over acht dagen zou zijn... toen schreeuwde ik obstinaat. Zeg, toen nou. Doe nou meteen één uitspraak. Denk je nou heus dat jullie er een week over gaan zitten piekeren... waartoe je me verdedigen zult? Nee, hoor. Ik ben over het... Hekje gesprongen, en ik heb ze eenvoudigweg de waarheid gezegd: Ik ga er geen week op wachten, doe er maar meteen uitspraak. Ik ben toch al veroordeeld. Maar u vertrouwde ze dus niet? Ik vertrouwde ze voor geen cent. Ik Want ze waren toch allemaal deel van diezelfde maatschappij hm. waar wij socialisten tegenop kwamen? Wij vertrouwden die hele maatschappij niet. En zeker niet de rechtbanken. Zes maanden gevangenisstraf krijgt Cohen. Hij besluit het niet af te wachten en vertrekt naar Gent... waar hij een heel ander soort socialisten ontmoet dan in Den Haag. In Den Haag waren het allemaal van die hele bedaarde socialisten... die met alle geweld trachten te lijken op onze Duitse broeders waar ik nou eerlijk gezegd helemaal niet zo'n bewonderaar van was. Ze hadden van die Duitse hoeden die mij ook tegenstonden... en allemaal heel netjes, terwijl ik een beetje van het vrolijke soort ben. En daar ben ik altijd geweest en zal ik ook wel altijd blijven. Ik heb zelfs Domela aan het lachen gekregen. Ja? Want Domela was eigenlijk een nogal wat afstandelijke man... Hij had altijd zo'n zuinig mondje en gaf van die eenletterreepige antwoorden. Ik had het daar niet zo heel erg op begrepen. En ik dacht, ik moet die man een beetje losser maken. Die man die moet met de arbeidersklasse kunnen communiceren. Dus dat gedoe met uh, al die ernstigheid, dat moest er maar eens een beetje af. En dat heb ik voor mekaar gekregen. Want later zijn later heel goede vrienden geworden. En dat heeft ons leven lang geduurd. Dat uh, Lamke Rio Domela, nou, dat had ik wel verdiend. Dat, dat, dat is, heb ik werkelijk heel consequent tot uitdrukking gebracht. Zo werd nee. genoemd door de Franse broeders. In ja, ja, ik was het lang niet altijd met Domela eens, hoor. Want toen ik al anarchist was, was hij al sociaal-democraat. En uh, wellicht heb ik het dus toe bijgedragen dat Dommel en Nieuwenhuis, ook mede gezien zijn ervaringen... in de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, denk ik... toch wel anarchist is geworden. Maar toen hij anarchist was, was ik al helemaal scepticus. En tenslotte ben ik, zoals u weet, royalist geworden. Dat is in Frankrijk een heel ding. Heel iets anders dan in Nederland. Hoe kan dat dan? Kijk eens, ik geloof dat de absolute vrijheid die wij anarchisten aanhingen, dat dat een onmogelijke zaak is. Als de mens die absolute vrijheid bereikt... en dat gebeurt eigenlijk nergens en nooit... dan is het zo dat het maar heel kort duurt. En dan staan er altijd weer andere machten klaar... Hè, die dan de macht overnemen. En de allerergste macht... Die er is veel erger dan de autocratie of de aristocratie. Dat is de democratie. De afschuwelijke heerschappij van de meerderheid. Die een mens volkomen terneerslaat. Waar een mens absoluut niet mee leven kan. Waar ik altijd tegen in opstand gekomen ben. Ik ben tenslotte, zoals men dat noemt, reactionair geworden. En dat wil ik best weten. Als Cohen negen jaar later, in 1896, terugkeert naar Amsterdam... gaat hij ervan uit dat de kust veilig is. De koning is immers al lang dood. En het kleine prinsesje Wilhelmina is geen doelwit voor grofgeschut. Dus de jaren van majesteitsschennis zijn verleden tijd. Toch duurt het niet lang of hij krijgt bezoek van een paar rechercheurs. Dus na negen jaar kom ik terug. Ik ben in de Watergaafsmeer gaan wonen. En op een goede dag zat mijn vrouw... En ik zat te eten en daar kwam de politie me ophalen. We hebben heel rustig afscheid genomen. Mijn vrouw was tenslotte wel iets van me gewend, dat begrijpt u wel. En dat de politie zei nog, dat hebben we wel eens anders meegemaakt. En toen ben ik dus meegenomen. En ik vertikte het om te gaan lopen. De burgemeester stond beneden, maar ik heb geen stap gelopen. En ze hebben een... ...koets moeten charteren om mij naar het gerecht te brengen. Het, het was heel toevallig dat er toevallig een lijkkoets voorbij kwam. en Daar ben ik toen in, in, naar de Prinsengacht getransporteerd. Na negen jaar? Pakt Na negen jaar, dat is natuurlijk belachelijk. In ieder beschaafd land is zo'n misdaadje als ik begaan had. Al lang verjaard... En het is ook zo geweest dat toen ik eenmaal in de gevangenis zat... en ook daar was ik obstinaat, dat begrijpt u wel. Ik heb vroeger in Indië heb ik, uh, in de gevangenis gezeten... en ik heb dus die majesteitsschennis zogenaamd gepleegd. En ik ben nou eenmaal een obstinaat type. Dus ja, dat was ik in die gevangenis natuurlijk ook. En alleen al die directeur... Die begon me daar meteen te tutoyeren. Ben je nou helemaal? Dat heb ik onmiddellijk heb ik gezegd, man. Dat gaat niet door. En hij heeft ook ingebonden. En het allerverschrikkelijkste, dat was die meneer Walburg-Smit. De dokter. En die Walburg-Smit, die haat ik nou nog. Want daar heb ik toch een ruzie mee gehad. Het was werkelijk verschrikkelijk. Ik mocht mijn Vlaandelle hemd niet aan... dat ik er vanwege een longaandoening op doktersvoorschrift droeg. En toen ik dus protesteerde bij die dokter... toen zei hij, nou, ik wil je ook best stortbaden laten geven... hoor, dat je er een beroerte van krijgt. Nee. Nou, je, je begrijpt, dat pik ik niet van een dokter... Ik heb onmiddellijk tegen mijn vrouw gezegd dat ze dat in de krant moest laten zetten. En dat heeft ze nou keurig gedaan. En er is een hele rel van gekomen. En die dokter Malbert Schmid die heeft in moeten binden. Want toen heeft hij dus kennelijk op zijn kop gehad... En hij heeft mij aangeboden om dat flanelle hemd te mogen dragen. En ik heb heerlijk witte brood gekregen... in plaats van dat roggebrood wat ik niet verdragen kon. En ik kreeg net zoveel boeken in van de bibliotheek te lezen als ik wou. Ik kreeg er eerst maar twee in de week. En die had ik natuurlijk zo uit, dat begrijp je wel. En zo werd het in de gevangenis wel een beetje draaglijk voor me. Ook omdat ik toen de opdracht kreeg om multatuli in het frans te vertalen, de gevangenisdirectie heeft wel aangeboden op een presenteerbladje kreeg ik dat aangeboden als ik mij aan de koningin regentes Emma gratie zou vragen, dan zou ik zo wel uit de gevangenis mogen. Maar wat denk je nou? Ik ga me daar toch niet vernederen voor een koningin regentes die geen enkel recht heeft tot regeren. Ik dacht er niet over. Die vernedering heb ik niet geaccepteerd. Ik heb de volle zes maanden uitgezeten. Al zakjes plakkend en multatuli vertalend. Groen-wit gestreepte zakjes. Ik zie ze nog voor me. Dit was het zevende deel van de serie... Ras breekt het uur der vrijheid aan. Samenstelling Jacqueline Meijres. Productie Nienke Vijs. Techniek Bert van Dijk en Rien Otterspeer presentatie Arie Kleiwerth en Kees Slager, muziek Benny Huisman. De spelers waren Dick de Bruin als Bart van Ommeren, Dick Lam als Jacobus Witte, Cor van der Poel als Johan Geerke... en de heer J.R. De Leeuw als Alexander Cohen. Met dank aan het Stimuleringsfonds voor de Media... en het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam. Wat een bijzonder programma toch weer hier op Radio 1 bij VPRO's Woord. U heeft geluisterd naar een aflevering van RAS breekt het uur der vrijheid aan. De serie is gebaseerd op interviews met en getuigenissen van arbeiders en bazen... zoals die zijn vastgelegd in het rapport van de parlementaire enquête... naar de arbeidsomstandigheden in Nederland van 1887. Kortweg de arbeidsenquête van 1887. De serie is onderscheiden destijds met de zilveren reismicrofoon 1990. Na de stormvloed van programma's en overzichten over het Koninklijk Huis... ook maar eens even een andere kant van die koninklijke medaille. Niet voor niets verwierf koning Willem III de bijnaam Koning Gorilla... zoals duidelijk werd in dit programma. Prachtig. Wilt u iets opnieuw beluisteren van de verschillende uren hier op Radio 1... bij Woord van de VPRO, dan kan dat via onze Facebookpagina. Het kan via radio1.nl. En u kunt zich ook abonneren op de podcast via www.vpro.nl slash woord-podcast. Het is bijna één minuut voor drie en dat betekent dat we zo meteen even gaan luisteren naar een kort journaal. En dan in het volgende uur gaan we verder met woord van de VPRO. En daarin kunt u gaan luisteren naar een heel mooi portret van een bijzondere man priester, schrijver en politicus Herman Verbeek. Wilt u overigens reageren op onze programma's? Dat kan via woord.vpiro.nl. Blijf er even bij want dat portret zo meteen in het volgende uur is zeer zeer zeer zeer zeer, zeer de moeite waard. Graag dat zo. La <laughs> la